Orkaan Sandy kost New York 42 miljard dollar. Dat is meer dan verwacht. De staat en New York City moeten een groot beroep doen op de federale overheid, zegt gouverneur Cuomo. Zo'n 32 miljard is volgens Cuomo nodig voor reparaties. Daarnaast is er 9 miljard nodig voor maatregelen om dergelijke schade bij een toekomstige storm te voorkomen. Zo moet het elektriciteitsnet en het mobiele netwerk voortaan beschermd worden. De rekening mag niet bij de belastingbetaler in New York worden neergelegd, vindt Cuomo. Dat zou volgens hem de staat lam leggen. Oud-president Sarkozy heeft zich volgens het Franse persbureau AFP gemengd in het conflict in zijn partij. Daarbij staan de twee kandidaten voor zijn opvolging als leider van de UMP lijnrecht tegenover elkaar. Oud-premier Fillon vecht de uitslag van een hertelling aan die zijn rivaal Copé als winnaar heeft aangewezen. De eerste uitslag viel ook al uit in het voordeel van Copé. Sarkozy heeft nu een oproep gedaan tot een nieuwe leiderschapsverkiezing... om te voorkomen dat de interne strijd voor de rechter wordt uitgevochten. Coupé accepteert een nieuwe verkiezing niet. Hij riep de partijen op zijn leiderschap te erkennen. Bij het Gala in Den Bosch zijn Nicky Terpstra en Marianne Vos uitgeroepen tot Nederlands wielrenner van het jaar. Vos werd dit jaar Olympisch kampioen op de weg, wereldkampioen op de weg en wereldkampioen bij het veldrijden. Terpstra werd na een knappe solo Nederlands kampioen en won de semi voorjaarsklassieker dwars door Vlaanderen. Hij was niet aanwezig bij de uitreiking omdat hij vindt dat Lars Boom en Lieve Westra genomineerd hadden moeten worden in plaats van Bauke Mollema en Robert Geesink. Het weer vannacht in het binnenland droog, maar aan de kust kan nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of vijf. Overdag is er opnieuw veel bewolking en zijn er vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Het wordt ongeveer 9 graden en er staat maar weinig wind. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goeienacht en hartelijk welkom. Kringloopwinkels draaien op volle toeren. We maken vanavond op televisie nog kennis met de nieuwe armen. Hallo, dit is de week van de armoede. Why poverty voor de internationale markt? Hoezo armoede voor de publieke omroep? We hebben iemand uitgenodigd. Oh, ironie, die wel eens een miljoen won. Met de lotto. Aangenaam. Ja, maar ze is ook arm geweest. Ze heeft honger gehad. In de mythische tijden van de oorlog. Wat gebeurde er bijvoorbeeld toen ze eindelijk te eten kreeg? Ze heeft het beschreven in een van haar boeken. Lena zat op de vensterbank te eten, te zwelgen, te schrokken. De koude, vette worstjes, de chocolade, ze propte het allemaal naar binnen, nauwelijks kauwend. Uit een haastig, in het blik geslagen gat gooide ze de dikke, zoete, gecondenseerde melk naar binnen. Haar maag hield het niet. Ze kon nog net haar hoofd buiten het raam steken... om het hele voedselpakket in omgekeerde volgorde in de dakgoot te kotsen. Marjan Berg, schrijfster, 80 jaar. Herinner je je nog hoe dat voelde? Ik, ik heb het toevallig vanavond nog eens aan iemand verteld. Echt waar? Die verbijste nou, niet aan mij. Nee, nee, nee. Maar ik had het vermoeden dat uh, in de context van, van Hoezo ja. Armoe... dat dat verhaal nog wel eens zou gebruikt kunnen worden. Ja. Want... Het is zo uh, typerend voor iemand die echt honger heeft ja. gehad. En dat had ik. Eén keer zelfs drie dagen lang helemaal niks te eten. En mijn moeder kocht een broodje, een rogbroodje, van, voor 35 gulden. Dat brak ze in drieën, mijn broodje en ik kregen. En dat, ging, dat schrokten we naar binnen. Het ja. was niet leuk. Drie dagen niet eten, weet je nog hoe dat voelt? Ja, pijn. Dat is pijn. En, en, waar voel je pijn? Ja, in je maag voortdurend dat je dacht, waar is wat? Ik haalde ook altijd boeken uit de bibliotheek die over eten gingen. Uh, is dat verstandig? Nou, ik, dat heb ik me toen niet afgevraagd. Ik was twaalf of zoiets, ja. Dus uh, dat was... Nee, ik vond het leuk om erover te lezen. En ik heb daar scherpe beelden van lekkere dingen bij. De balgebakjes uit uh, scholiedillen. En een gesuikerde amandelen. En Jaap, uh, Jaap Snoek van Volendam, een geschopt dek... waar dan de verse vis, dat zou ik al wel jou zijn geweest... Uh, op het schone dek mm. en dan een koudje in het midden uh, aardappelen... en dan die vis daarin en dan ging er een soort zure saus overheen. Nou, uh, dat, dat is heel fysiek. Ja. Je, dat... voedde, je voedde je verbeelding dus? Ja, absoluut. Absoluut. Maar dan was toch iedere keer, als je het boek dan weer dichtsloeg, dan was de harde werkelijkheid daar toch weer. Ja, en de maar desillusie. mijn moeder had veel fantasie met het bereiden van smeerlapperijen. Ik weet nog dat ze in onze achtertuin in Amersfoort <coughs> spinazie had gezaaid. Nu hadden we ook twee honden, wat belachelijk was in die jonge winter. De ene hond was van NSB'ers die gevlucht waren. Dat was een hele leuke spaniel. En die andere hond was aankomen lopen. En die honden, die fraten zelfs... Als mijn moeder had een vriendin met een baby met luiers. Die fraten zelfs die luiers leeg, die honden. En mijn moeder had zo'n kacheltje waar ze de, het hout van de betimmering van de zon dat stookten ze erin en daar kookten ze dan iets meer op een, een soort pannenkoekjes van. Uh aardappelschillen in lijnolie. En die lijnolie, daar kwamen we aan... doordat die spinazie die mijn moeder had gezaaid... die kwam op. Maar die honden... die deden daar drollen tussen. Ze wilden dat zelf niet eten. Dus ze plukten... die spinazie zorgvuldig... tussen die rollen vandaan. En ruilde dat met de buurman... voor lijnolie, lijnzaadolie. En daar bakten ze dan die smerige pannenkoeken... van die aardappelschillen weer. Ja, het was werkelijk Verschrikkelijk. Ja. <laughs> was verschrikkelijk. Nou, voor, jou, voor jou persoonlijk was... als meisje van twaalf toen dus... Uh, want je was ik acht toen de oorlog uitbrak, denk ik. Zeven, zeven, zeven ja, ja, ja, want het was mei. Juli werd ik acht. Maar op de armoede van die jaren was verbeelding een antwoord? Is ja, dat in het algemeen zo? Is, is verbeelding die, een antwoord op, op ja. armoede? En er waren ook speciale boeken, De, de Grote Tovenaar van Os. En dat was zo'n hoopgevend boek. Ja. Want door die storm, die kinderen die weg waren, maar er was altijd het eind. Het liep altijd goed af. En dat was, uh, dat was voor mij ook... Uh, ja, het zou op een dag allemaal voorbij zijn. Dat wist jij? Dat moest zo zijn. Dat hoopte je. Je voedde je ja, hoop dus ook ja, nog ja, veel ja, meer. Ja, maar ik geloofde er ook wel in. De lange Jan in Amersfoort, die heeft zo'n klein... Uh, dan noemen ze Maria met een kindje Jezus. En dan dacht ik altijd, want ik had het bombardement voor Rotterdam meegemaakt... en er waren nogal luchtaanvallen en beschietingen in Amersfoort ook... Dan dacht ik altijd, er moet eerst moet die toren nog eens kapot. Ja. En daarna komt het dan in orde of zo. Ja. Een hele rare gedachte van kinderen. Want we gingen dan met de tram naar Rhenen toen dat nog kon. En dan op de terugweg zagen we de er van die, van die uh, soort zilverfolie naar beneden. Het was om het afweergeschud om iets, uh, ja, wat dat precies de bedoeling van was. En dan hoopten mijn broertje en ik altijd dat ons huis weggebombardeerd was. Dat leek ons ontzettend leuk. Ja. Dat hadden we al meegemaakt in Rotterdam. Um, armoede is natuurlijk erg Ho hoort er ook um, op zich al, maar hoort er ook vernedering bij herinner je je dat? de enige echte vernedering die ik heb gevoeld in, in de context van die honger wij waren met een stel kinderen er was geen school, ik was net naar het gymnasium, er was geen school dus dan gingen wij met uh, pannetjes naar de kleuterschool... waar de moffen uh, in lagen, gelegerd waren. En dan rond etenstijd tijd dan gingen, ze hun, was het op, gingen ze hun gamellen schoonmaken bij de kraan. Dan stonden wij daar met die pannetjes. En dan kregen we de resten van die soldaten uit die gamellen gingen in onze pannetjes. Nou, stel je voor... Dat vonden wij, hoe meer we kregen, hoe beter het was. Maar we jatten ook. We hadden een hele dievenuitrusting bij ons. Een tas met daarin een, een soort tak waarmee je, er werden van die karren met van die Duitse kuggen, die werden vervoerd met zo'n koetsier voorop en af en toe vervoerden ze witte brood, dat was voor de officieren. En ik heb een keer zo'n witte brood van zo'n kar gejat, maar die lui zou waarschijnlijk zelf op hun donder krijgen. Dus die vent ging me achterna met een zweep en die heeft me toen met een zweep over mijn handen geslagen zodat het witte brood eruit viel. Dat vond ik vernederend. Dat kan ik me ook wel levendig voorstellen. Ja. Maar waar... En, en, Waarom dan dat, dat moment speciaal? Nou, het feit de, de, dat die, die kugge... Dat, dat werd niet getolereerd, maar dat werd minder kwalijk genomen. Die kinderen die die ja. kugge hadden, ik ook. Ja. Maar een witte brood, dat was, ja, dat was een onderscheiden brood, ja, natuurlijk. Ja. Hè? Je boorde opeens ook en, tot een andere categorie. En dat categorie. Hij het ineens ja. belangrijk vond om ja. dat terug te halen... Ja. en mij daar met zo'n zweep over mijn ja. handen sloeg. Ja, dat vond ik. daar werd ik heel agressief ja. van. Herinner ik me nog. Ik kon het... niks terug doen, machteloos. Dit is het begin van het gesprek met uh, Marjan Berk. Als u nu op onverhoop toch moet gaan slapen en het wel wil horen, dan kan dat eventueel morgen natuurlijk nog op de website van radio1.nl. Um, <kwijnt> u kunt berichten plaatsen op onze Facebook-pagina. En u kunt zich abonneren op de website en op de, de, de nieuwsbrief van Casaloena, We luisteren naar Marjan Berk. Um, het gesprek voeren wij dus in het kader van die themaweek over armoede. En dan moeten we met jou eigenlijk terug in de tijd. Dat is wel duidelijk. Um, overigens, als ik je doopcel licht in een heel kort bestek... is jouw moeder overleden toen je zelf 18 was. En sinds die tijd verf je haar rood. Tot op ja. de dag van vandaag, merk ik. <lacht> je bent verpleegster geweest, kort. Toen ging je naar de toneelschool, raakte zwanger. En raakte later in een maalstroom. Um, je werd schrijfster... Van romans, scenario's, columns, ook dat tot op de dag van vandaag. Liedjes. Liedjes, niet te vergeten. Met artiesten geweest in het cabaret, televisie, de musical. Presentatrice van radioprogramma's onder andere. Um, en toen won je een miljoen in de lotto, vijf jaar geleden. En je, je dochter reageerde met "Ach, mam, Je hebt altijd geleefd als een miljonair. Je laatste boek, Bedvrienden, is een compilatie van erotische passages... uit je hele oeuvre. Het grootste onderdeel van het boek is de rubriek... Ontrouw. God, heb je het er geteld? Nou, dat is heel simpel in de inhoudsopgave. Oh, oh ja, Meer dan 100 pagina's ontrouw. En de andere uh, afdelingen zijn echt korter. Kijk ik allemaal nooit naar. Zo'n nee? Nee. Nou, gewoon... Zo compilatie heb ik allemaal al een keer geschreven. Af als ik iets voorlees. Dan. Liefde is ontrouw. Wil jij mij iets voorlezen? Uit, ja, zeker. uit dit boek. Um, het schrijen niet verleerd. Ja, zeker. zeker. Een brief op die op pagina 57. Even de prothese opzetten. Het is 5 augustus 1940. 57? Pagina ja. 57. Amersfoort, 2 augustus 1940. Wel edelgeboren heer. Ik ben de dochter van de heer Jaap Steketee te Durban. En wil u gaarne even schrijven en van een en ander op de hoogte stellen. Ik ben gescheiden, leef hier geheel alleen met mijn twee kinderen in Holland. Zoals u weet is alle communicatie met Zuid-Afrika verbroken... zodat ik mijn ouders niet kan bereiken. Toen mijn vader in 1938 naar Afrika vertrok... zei hij mij bij het afscheid, denk erom... mocht je in moeilijkheden komen, ooit en kan je mij misschien niet bereiken... schrijf dan aan de directie van de droogdokmaatschappij. Wellicht zullen de heren in staat zijn... of bereid je in mijn plaats te helpen. Nu zijn de omstandigheden zo geworden dat ik geen uitweg meer zie... en mij na lang beraad tot u wendt. Zoals ik reeds mededeelde ben ik gescheiden... heb tot nog toe niets geen moeilijkheden ondervonden... met uitkering van de alimentatie en dergelijke. Deze maand echter heb ik meerdere malen... Last van den man gehad. Op een dusdanige manier dat ik de zaak in handen van een advocaat heb gegeven. Welke feit zijn woede heeft opgewekt en waarom hij mijn uitkering niet heeft gestuurd. Volgens mijn advocaat hoef ik absoluut niet bang te zijn dat ik dit geld niet krijg, omdat hij bij vonnis daartoe is veroordeeld. Maar het zal even duren. Een blaadje omslaan. Voordat dit zaakje voor elkaar is. En zolang dien ik het uit te zingen. Nu is mijn grote ellende. Ik heb niets om uit te zingen. Ik heb geen cent in huis. Zodat ik mij werkelijk geen raad weet. Zou u nu... En daarvoor wend ik me tot u. En hoop ik dat u dit niet brutaal zult vinden. Maar ik weet ook niet anders. Ik weet ook niet anders meer. Mij misschien honderd... A, 150 gulden zolang in vaders plaats kunnen sturen... zodat ik rustig even de bemoeien van mijn advocaat kan afwachten. U zult zodra, naar nou we hopen binnen afzienbare tijd, de toestand weer beter is... dit bedrag met mijn vader kunnen verrekenen. Mijn alimentatie is van die dat ik nooit iets overhoud... dus direct erg in verlegenheid zit zodra er zoiets gebeurt. Ik hoop dat u aan mijn verzoek wilt en zal kunnen voldoen... Want ik ben werkelijk in grote nood, bij voorbaat u vriendelijk dankzeggend... voor de eventuele te maken moeite, hoogachtend, E. stekentee. Passage uit uh, dit boek van Marjan Berk. Deze brief, Marjan, is geschreven door je moeder. Ja. Het is een bedelbrief. Het is een rasechte bedelbrief, ja. Met alle egaars van bedelbrief, uitleggen en dat het niet anders kan. En die deftige hoe... voordoen, uh, wijdlopig zijn eigenlijk. Nou ook. ja, maar het was 1940 ja. en al die dubbele O's, die, die oude spelling, dat, dat is, ik, ik lees dit afu, dat is even raar opkijken, want ik heb dit boek al weer twee jaar geleden geschreven en uh, sindsdien niet meer herlezen zelf. Ja. Wist jij daarvan? Jij was toen acht, zeven, Nee, acht. Ja. ik wist dat er een band was met de directeur van Dortok. Want mijn moeder ging daar ook heen om... Ja. Uh, we hadden namelijk Joodse onderduikers. En die, mensen, die, die man van, dat, van die familie had niks te doen. En die maakte in flessen kleine scheepsmodelletjes. En toen dacht mijn moeder, die al eerder geld had gekregen... van de droogdokmaatschappij, dat zou misschien leuk voor ze zijn. Dus uh, toen heeft ze een brief geschreven, die je later ook terugvindt... Uh, of het leuk zou zijn voor de droogdokmaatschappij... om zo'n modelletje te krijgen. Want dan kon die man iets verdienen. Die man zat daar... ook. Ook met een paar diamanten in een potje wat verkocht moest worden, et cetera. Mensen hadden ook nauwelijks geld. En dan ging ze naar de, de, de directeur toe en dan had ze een hoedje met een voile. En het grappige is, toen het boek uitkwam, hebben de mensen van het oogstelkmaatsen mij, mij die tocht laten maken. Met dat bootje naar, hoe heet het ook weer, dat dorp erachter heen. hij hij plaatst, hij plaatst, ja. Nou, dat was uniek. We kwamen daar in de gerestaureerde directeursruimte waar mijn opa had gezeten. op die oude leren banken en zo. Ja, dat deed mij veel. Ja, toen was je natuurlijk wel even de koning te rijk misschien. Of koningin nou... te rijk. Maar dit waren dus tijden waarin je moeder moest bedelen. Ja, ja, ja. Want hoe, hoe, hoe, hoe kwam je. Achter die brief? Die nou, dat is, dat is, uh, ik zeg altijd, het is een gestuurd boek. Ik wist dat dat boek Het Schrijen Niet Verleerd moest heten. Waarom? Maar God weten, een gestuurde titel. En ik belde dan altijd vanuit Parijs na de vakantie... mijn uitgever op om te melden dat er een boek aankwam... met de titel Het Schrijen Niet Verleerd... waarop uh, Inmeer Brugman, mijn uitgever, mij een jaar lang heeft getreid... dat met het vrije niet verleerd. Dat vond hij een goede grap. En dat boek moest geschreven worden. Het was ook waar, denk ik. Uh, is, is ook waar? Ja, dat is ook waar. <laughs> En ik had al mijn hele leven lang een foto van opa. Een soort sepia-kikje waar die staat bij de Eerste Maasbrug. Ja, beschrijf het eens even. Ja, hij staat op de voorplecht van mijn boek. Hè. Dat is uh, opa in zijn volle lengte. Een hele grote man. Hij had uh, altijd maatschoenen. Want een grote voeten. Hè. Dat zie je ook. Je ziet ook die grote zwarte schoenen. En een hoed op bij de Eerste Maasbrug. De spoorbrug over de, over de Maas uiteraard. Maar later... Nee, wat Later. Later, na die foto bedoel ik in ieder geval later uh, zwaar gevocht is. Ja, ja, maar dit is een foto uit uh, ja, 1913 of zoiets. Ja. Fantastische foto. Nou. En mijn opa was de man in mijn leven, kunnen we nu achteraf stellen. die uh, voor zijn kleindochter, die, ik heb hem maar tot mijn vijfde jaar meegemaakt... ik mocht op zijn schrijfmachine rammen. En dan zei hij, uh, ik, ik schrijf, en dan zei hij, jij schrijft. Ja, omineuze woorden natuurlijk... Die later dus uh, volledig ingevuld zijn. Ik was dol op die man. Dat was Zo'n leuke man. leuke dat... vrolijke man. Altijd vrolijk. En ik ben met hem nog op de oude pier geweest. Nou, ik, ik moet vier zijn geweest. En dan kocht hij dan zo'n zo luller dingetje. Dat, dat zijn, het zijn zulke zeldzame, zo weinig herinneringen. Ja. En waarom zijn die dan zo waardevol in het geval van je grootvader? Omdat het een, een absoluut was. Hij schreef me, ik, begon, ik ging naar de lagere school, leerde ik schrijven. En dan tikte hij mij brieven. Van dat vliesdunne luchtpostpapier, want dat kwam uit Afrika, dat was duur. Maar Jannetje noemde hij me. En hij stuurde me ook altijd strips van Bonzo en Mr. Magoo. Ik, Betty Boop. Ik, vond, ik heb nooit iets aan strips gevonden... behalve Mr. Magoo, Betty Boop en Bonzo. Ja, dat ja. Kon omdat kan. ze uit Zuid-Afrika kwamen ook. Nee, nee omdat ze, die Mr. McGoo was zo blind. Dus ik weet niet wat. Die sprong dan in een leeg zwembad. Kan ik nog omgieren? Iemand die in een leeg zwembad springt, dat is toch heel grappig. En ook vreet, weet je wel. <laughs> ja, dat, altijd een beproefde combinatie ja. geweest natuurlijk. Maar goed... Um, die, die, die brieven, je was dat boek aan ja. te, Je wilde schrijven ja, ja. over ik je grootvader, zelf, jeugdherinneringen. Ja. En ik begon vrij vlijtig met een eerste hoofdstuk over een vrouw met spreekdrang, die zich om die drang wat in te tomen bij een psychiater bevindt. En dan, eh, al pratend, ziet ze die psychiater zo besmuikt naar de klokturen. En dan krijgt ze er zo genoeg van. Ze hoort zichzelf ook ricocheren. Altijd vertellen, maar vertellen. En hoe vreselijk het allemaal is. En, Klein zelfportretje en, van Marjan Berg? Nou, het zijn altijd spin-offjes van kleine dingetjes hm? van jezelf hm? of zo, hè? dacht ik wel. Dit ja, was een, een, een terzijde. Ja, nou, dat mag hoor. Vind ik best. En je hebt ook gelijk. Was je genezen? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Maar ze zocht ook niet zozeer genezing als wel zelfinzicht. En dat verwierf ze <lacht> oh, ogenblikkelijk ja, ja. toen die psychiater zo besmuikt op die klok keek, zo van wangen houdt dat mensen de mond is. is het nog niet voorbij. Wat is dat, spreekdrang? Dat is wat ik heb. Ja, het maar hoe ontstaat wat, waarom heb je dat? Nou, ik heb geen idee. Het schijnt een orale fixatie te zijn. <lacht> ik heb ook tot mijn veertiende duim gezogen. Tot ik ging zoenen. Toen was het voorbij. Huh. Toen had ik die duim niet meer nodig. Dus dat is ook allemaal oraal en eten en praten. En eigenlijk interesseert het je geen bal, als ik het zo hoor. Uh, wat De, interesseert nou, me waar helemaal? Nou, waar, waarom je dat hebt, waar het vandaan komt. Nee, en Of nee, dat, dit, of dit dat is, erg is of niet. Het of is ook, ik leef nu al ruim 20 jaar alleen. En het is ook, maar zo blij dat ik mensen zie. Ik begin meteen hartelijk, hartelijk te spreken. <laughs> <laughs> en ik zie dan die gezichten dat ze denken... God, mens, een beetje minder is ook goed. Oh, aan mij ook? Nee, hoor. Je bent tot nog toe heel beschaafd. Maar het is vroeg. Ja, we hebben nog even natuurlijk. Ja. Ja, een tien minuten maar ik zou je vertellen ja. hoe ik aan die brieven kwam. Ja, dat was het punt. Ja, dat, ik mij, dat was het punt. Er was een mevrouw die mij geregeld las, wat ik schreef... en die op een camping in Paaslo stond. En haar man, die had, dat was een oud-zeeman... die had de opdracht gekregen om het archief van de bij tussen 40 en 50 te archiveren. En die had die zestig brieven van mijn moeder gevonden. En die praten met zijn vrouw. Ze zei ze, die woont hier. En toen hebben ze mijn uitgever gebeld. En binnen een week zat ik in het Rotterdam Stadsarchief. En die schattige meneer die zei, we hebben maar een kamertje apart gereserveerd. Het zal wel emotioneel worden. En dat was het ook. Want die zestig brieven, die dateerden mijn oorlogsverleden. Want ik, ik heb een grondige, een tamelijk uh, sterke herinnering. Ik kan me goed de dingen herinneren. En dat was zo smartelijk ook. Want ik zag, ik las nog veel meer dan ik had geweten. Onder andere over hoe ziek ze altijd was. Dat weet ik nog wel, maar dat ging niet in termijnen van, van juli tot mei of zo. Ik maar, zeggen. maar dat werd hier allemaal in gedateerd. En dat was heel confronterend. Ook die arme schat die van alles deed, die pension begon. om een beetje de inkomsten te vermeerderen. En dan ging ik naar mijn vader en mocht ik daar niets over zeggen. Hoe kinder, Want je ouders maar... waren gescheiden trouwens. Ja, mijn ouders waren gescheiden. En dan moest je een hele lijst met dingen die hij niet mocht weten. Enfin, dat was behoorlijk confronterend. en dat, dat voelde ook heel raar. Omdat dat Want je allemaal... kreeg er opeens een armoedeverleden bij, lijkt het wel dan. Juist. Nou, Vierde brieven. Te meer, daar... Alsof je het als kind niet beleefd had, maar nou, door de ja. ogen van je moeder. Precies. Ja, ja, mijn moeder Opeens zei wel. De feiten gewoon gedateerd ja. op. En ook na de oorlog, hoe, die, hoe mijn vader haar gewoon heeft laten barsten. Terwijl de borst werd geamputeerd. En, en hij naar Schotland vertrok met kinderen die uh, honger hadden geleden. Terwijl mijn broertje en ik er ook slecht <lacht> aan toe waren. Wij mochten dus niet mee. Dus dat zette toch behoorlijk qua bloed. Mijn moeder sprak ook nooit over je vader... Maar altijd over zijn achternaam. Ze noemde hem zijn achternaam. Hmm. Nou, dat is natuurlijk voor een kind moeilijk om dan zelf nog een oordeel te vormen. Die man heeft ook geen kans gekregen. Want het ging altijd uh, over meneer Van Baren enzovoort enzovoort. Dus ja, zo gaat dat. Hmm. Een kind wordt. Maar hij had uh, het ook naar gemaakt. Wordt, ja, hij had het er absoluut naar gemaakt. Maar dat oordeel had ik zelf ook wel kunnen vellen. Dat was niet, niet <lacht> door mijn moeder dat zo duidelijk. Maar uh, wat, wat, want jij hè, je, je hebt al gezegd dat je. Dat je, ja, je, je trad die armoede die je zelf hebt ondervonden... eigenlijk met verbeelding tegemoet. Ja, en absoluut. ook zo hoopvol mogelijk natuurlijk. En dan krijg je opeens iets, dan blijkt... Eh, terwijl je noten benen een boek daarover aan het schrijven, dan krijg je die brief in de schoot geworpen waaruit blijkt hoe hard het eigenlijk echt was. was voor je dan, moeder. Maar wat betekent dat dan precies? Nou, Want hoe, wat, ver, hoe verwerk je dat dan als je zelf op dat moment, wat was je, al, al uh, ouder dan 75? Was. Ja, ja, het was, uh, ja, wanneer je dit boek geschreven dat is dus eigenlijk toch heel onaangenaam. Als dat je dat was dan ook on, onder en ogen en krijgt. Ik, ik heb daarvoor heb ik dat boek geschreven, die herinneringen aan mijn jong, gestorven schoondochter. Ja. Roos Op verzoek van mijn oudste zoon. Die zei voor zijn dochtertje. Moeten we een boek schrijven over Roos. Dat ze later ziet wie haar moeder was. Want Bellen was nog geen twee. En dat hebben we met de hele familie gedaan. Toen, heb ik al, toen ben ik eigenlijk pas echt geconfronteerd met de dood van mijn moeder. Ik heb dat, Die zes jaar lijden heb ik ver, verdrongen. Ik kon niet over kanker praten. Ik vond het wilde er niets van weten. En toen ging mijn schoondochter dood. En toen kreeg ik hem recht in mijn gezicht. Dat was zo heftig. En toen. Kwam... Ben je toen teruggegaan, als het ware, teruggegaan naar de dood van je moe, eigen ja, moeder? Ja, toen heb ik voor het eerst. Om wat, om wat uit te vinden. Om, om te... uit te vinden wat een pijn dat heeft gedaan. Wat een verschrikkelijke pijn. Niet te hebben. Niet te hebben. Ik uh, ben remonstrant van huis uit. Ik ben toen nog aangenomen. En ik ging toen naar het ziekenhuis. kwam er nog een mevrouw van de remonstrantse kerk. Toen zei ik: Gaat u alsjeblieft weg, want ik heb het afgeschaft, het geloof. Uh, als iemand zo moet lijden. dan. Hmm. Weet ik niet uh, hoe dat dan verder uh, geregeld is. Maar daar voel ik verder niks meer voor. Ik ben een echte achnos, hoor. Opportunistisch. Ja. En het is overigens Als... natuurlijk nog maar een paar jaar geleden, hè, waar je nu over vertelt. Nee. Nou, nee, dat was toen was ik 18 ging naar het ziekenhuis. Toen heb ik afstand genomen van Want, het geloof. Uh, ja. Nee, maar ik bedoel, de. de, de... De recoucheer dat, dat het ja, zo jaar na ja, data, dat bedoelde ik eigenlijk. Is, nou, dat je een heel leven moet leven ja. met zoiets pijnlijks... wat je niet aan kan om het in het gezicht te zien. En door eerst door het boek van bellen had ik dat eigenlijk al moeten doen. En toen kwamen die brieven er nog eens achteraan. En het dat was, dat was, nou ja, dat, het laatste hoofdstuk... je hebt het niet helemaal uitgelezen, maar het laatste hoofdstuk... is eigenlijk de uh, uh, all over de acceptatie van er is dan een, we zitten in, een, in Napels in een restaurant waar een man uh, een volksliedje zingt dat door de vriendinnen steeds wordt vertaald. Het vogeltje wat steeds bij je komt, toch altijd weer wegvliegt. Het is een uh, kinderlijk, dramatisch liedje. En de tranen stromen over Lena Stekente gezicht niet meer te remmen. En godzijdank wordt er dan gerelativeerd? Want dat is altijd mijn overlevingsstrategie geweest, ook die van mijn moeder trouwens. Dan uh, zegt die eigenaar van het restaurant: Ik heb een cadeautje voor jullie. Wij zijn de laatste gasten. Kanootje. Iedereen is weg en dan zet hij een asbak op tafel. Dan mag er gerookt worden. En dat was zo'n komisch moment tussen al die tranen en die sentimentaliteit... dat de boel werd meteen weer met de poten op de grond gezet. GELUIDEN Als je niet deed er dan pak ik je, je verander je in een azalea, en dan geef ik je de weg wapen. En ze vroeg: Kan het wat harder? Ja, dat kan. Dit is Marjan Berg in een andere rol, die van heksje puntneusje. Wees lief. Zo, en anders maak ik je af, toch? Ja, ik verander je in kikkerbril. Het is half één, u luistert naar Casaluna um, op Van NCV Radio 1 met Marjan Berg als gast. In het kader van het grote project, ook op de, bij de publieke omroepen over armoede. Um, ik, ik heb het gevoel dat ik je een beetje in, in een keurslijf probeer te persen. Marjana. In het armoedekeurslijf. Dat is een een mooie kleren. Ik merk dat ik er een beetje last van heb. Dat ik, terwijl ik denk dat je daar helemaal niet hoort op een of andere manier. Maar laat ik het dan zo vragen. Je hebt een aantal jaren armoede gekend, natuurlijk rond die oorlog. Heeft dat dan toch op een of andere manier een groot stempel gedrukt op de rest van je leven? Nee, helemaal niet. En hoe kan dat? Nou, ik Want ik heb denk me... dat dat de armoede dat juist wel iets is wat je persoonlijkheid... Ik heb me nooit van zijn leven arm gevoeld, behalve die honger. En de kou, vergis je niet, de ja. kou. Die laatste oorlogswinter, alles was bevoren. We moesten water halen bij een noordompomp ergens achter aan de straat. We wasten ons met z'n drieën in een bakje water. We hadden... Ja, het was geen kachel, niks. Het was koud, jongen. We, vanaf, we sliepen met z'n drieën in één bed en waren ook zo verdomde mager geworden. Natuurlijk. Mijn moeder woog nog 80 pond. Maar waarom heeft het niet een stempel gedrukt nou, omdat op je leven? Er altijd, ja, hoe moet ik het zeggen? Er was altijd iets te lezen en er was ook altijd muziek. En er was al die vreselijke radio met Max Blokzeil en gubbels, dat gekrijs. En tegelijkertijd ook klassieke muziek. De Moldau van Smetana. En de Boleo van Ravel, van die programmamuziek. Waar ik als kind fantastisch. Was. Mijn ja. moeder speelde piano, had een prachtige match. werd altijd gemuziceerd. Ik uh, had ook pianoles. Had een soort bandje. Dat was daarvoor. Dus toch ook weer die verbeelding. En wat je net zei, dat is altijd mijn antwoord geweest: cadeautjes maken. Nou ja, cadeautjes. Dat is wat je net vertelde het over. Het relativeren, dat... hè? Uh, relativeren. Ja, maar ter... kan je armoede en honger relativeren? Uh, komma. Achter de komma wordt het weer leuk. Het is niks, maar. En dan weer verder, weet je wel. En dat, dat, is, dat is wezenlijk. Dat doe ik nog steeds. Ik bedoel, waar ik, waar ik heel boos van ben, is de toon in het nieuws. Iedere dag weer. Die natte deken van... van er is geen elan, er is geen vitaliteit. We zijn stinkend rijk land. Ja. Ik heb zoveel goede kleren, ik hoef de eerste vijf jaar alleen maar een nieuwe panty te kopen en mijn schoenen te laten verzolen. Dat weet ik allemaal nog. Dat doe je. We hadden een huisnijster die maakte van het gordijn van de boekenkast een winterjasje voor mij. Ik bedoel. Nou, maar ik op, zeg, ik zeg je, dit, zeg je dit juist omdat je dat gekend hebt, zo'n periode. Ja. Jou, ik weet je, hoe het moet. Maar ja, dat gaat natuurlijk voor veel meer mensen, voor jouw generatie, mijn een generatie onder. sowieso. En het, het, het, het is net of het elan bij de oudere mensen beter vertegenwoordigd is ja. dan die somberte die er ogen weer uit die luidsprekers spat. Ik vind dat ja. niet fijn hoor, de toon op het ogenblik. En dat is een welvaartsverschijnsel. Ironisch genoeg zou je kunnen zeggen? Ja. Het is, uh, het is te lang, maar uh, feest gevierd en uh, geld lenen. Als je iets nodig had, dan ja. je geld. Ik, ik heb geloof ik alles wat ik heb op afbetaling gekocht. Want, <laughs> ja, ik ben eigenlijk een, uh, een krekel die heeft moeten ploeteren als een mier, laat ik het zo zeggen. Maar wel altijd is blijven krekelen. Altijd blijven als zingen. metafoor ja. te gebruiken, deze ja. beest. Ja. Dat is gewoon zo. En dat zit in mijn natuur en dat is toch niet kapot te krijgen. En wat betekent het dan als je 75 bent um, geworden, dat is dus vijf jaar geleden, het is juni, en je krijgt opeens 1 miljoen euro in je schoot geworden? Nou, dat is vooral ongelooflijk. Ik heb heel lang gedacht dat het een vergissing was. Het was toch te zot voor woorden. Ik wist niet eens dat ik een lot had. Dat komt allemaal door Erika Terpstra. Die heeft in 2004 mij zo'n lot aangesmeerd. Dat was heel goed voor de sport. En dat werd ieder, iedere maand automatisch afgeschreven. En uh, dat, ik dacht, dat, ja, en het is zo. Ik ben dan een soort van bekend. En ze waren daar zo blij dat ze eindelijk eens iemand had die een soort van bekend was. Dus er was geen ontsnappen aan. Het was helemaal gepland dat ze met. Een camera ploeg voor de deur stond uh, ten bring met zo'n nepcheck. En ik had nota bene griep. En uh, het was helemaal voorop gez gezet. Een van de regisseurs van. goede vriend Hans Korte van Vrouwenvleugel. Die had gebeld. Joh, je bent volgende week jarig. En dan zouden we feest hebben. <coughs> en ik kom je vast een cadeautje geven. Want ik moet naar New York. Dus ik en dacht, moet je wel zeker weten dat je er was. Trek en maar even wat aan. In plaats van mijn nachtpon. En dan gaat, staat die helemaal spogen voor de deur. Hartelijk gefeliciteerd, je hebt een miljoen gewonnen. Eerst wat ik zei was, Ralf Inbar is al jaren dood hoor. Ik dacht, dat kan niet, dat bestaat helemaal niet. Dat heeft, ik was totaal verpletterd. Ik ja. ben van nu wel erg schor, maar goed. Uh, toen Zo. heb ik ze binnen gelaten. En met het oog op die komende verjaardag zonder een lauwe fles champagne. Heb ik uitgeschonken. En toen ze weg waren, heb ik de accountant gebeld. Wat moet ik doen? Wat mag ik de kinderen gireren? Nou, dat heb ik meteen gedaan. Die mogen dan een som hebben, belastingvrij. En de kleinkinderen ook. Ik had er toen al zes. En uh, toen belde laatst mijn dochter, wat heb je voor jezelf gedaan? Ik zei, nou, ik heb twee nieuwe panties gekocht en een koffer met vier wieltjes. Nou, jij pakt uit, riep ze. Maar ja, mijn uitgever zei, schrijven, nu, boek. Je hele financiële leven... Dat heb ik toegedaan. Rijk heet dat boek. Dat is ja. een hilarisch boek. Maar ze had beter rijk geweest kunnen heten. Want het is wel op, hoor. Want In, binnen miljoen... vijf jaar. Nee, nee, nee, dat miljoen heb ik nooit gezien. Er ging bijna drie ton naar de belasting. Nou ja, er is nog zeven over. Uh, en een ton naar mijn opeethypotheek. Wegens gebrek aan liquide middelen had ik die al afgesloten. Dus dat ging flink aan het weg. En toen, ja, toen we natuurlijk feest hadden gevierd. En alle schoondochters, nieuwe jurken. En de zoons Italiaanse pakken en schoenen. En we met z'n allen op vakantie waren geweest. Het was wel mooi, er was een hotel. Daar riep ik ieder jaar altijd tegen de, tegen de receptionist: can Je kan je le l'orthoge vieren avec toute ma famille. <lacht> en dan stonden we met z'n veertien op de stoep. <lacht> Het was nog een raar sprookje, pigel mee. Nou ja, en toen verzakte mijn huis. En niet zo zuinig ook. En dat was een kwestie van overleven. Dus het was inderdaad het verhaal van Valtje Pigel mee. Drie wensen. Ze hadden honger. Dus de eerste wens was een worst. Toen kregen ze een ruzie. Tweede worst aan de neus van die vrouw. Derde wens moest hij toch die worst in van die neus. Dus ze hielden de worst over. Zo voelde ik me een beetje. Want dat huis is magnifiek gerestaureerd. Ja. Maar, maar het goed. geld is wel op hoor. Ja. <laughs> maar klopt het dat jouw dochter zei... Je hebt mam altijd al geleefd als een miljonair. Nou dat is ook zo. Dat en is, is, een... da, is dat waarom je dan dit ook heel makkelijk kan relativeren? Dus ja, ook een miljoen krijgen. Je... Dat al relativeren. Maar het ook vervolgens weer binnen een paar jaar is dat weer op. Dus... Ja, maar het zit wel in de stenen. Hè? En iedereen ja. zit goed in de kleren. We hebben fantastische vakanties gehad met z'n allen. En, uh, ja, nou, maar is dat, is dat jou, inderdaad jouw levensmotto? Leven als een. Je moet eigenlijk leven als een miljonair, of je dat nou hebt of nou, niet. ja, ik heb nooit uh, gezegd, ik leef als een miljonair, maar toen ze het zo zei... Nee. Je, kijk, ik ben altijd, mijn moeder zei altijd, was ze doodziek? En dan zei ze, zegt de kat is jarig, haal jij eens even een ontbijtkoek op de pof? Maar, <laughs> dat was eigenlijk het motto. Vandaag is het feest, laten we het vieren. En, en dat was werkelijk... Ze heeft toen ze zo ziek was, en daar lag, maakte ze die hele zaal aan het lachen... Het, ze, ze, ze kon zo goed cynisch, sarcastisch, uh, uh, hard daar tegen ingaan en zichzelf daar ook bij betrekken. Dus niet neemdroppen naar anderen, maar zelf mm. onderwerp zijn van de ellende en die laten, laten uh, raarder raar uit mm. laten zien. Dus als, als armoede iets oplevert, of benarde omstandigheden, armoede in bredere zin... Dan, dan is het wel het vermogen om jezelf te relativeren. Ja, tenminste, dat, is, dat, dat heb ik heel erg van haar. Ja, We kregen is... ze ook een beetje de toon in de familie. Als je die gesprekken bij ons, die grote jongens en meid aan tafel hoorde... dat was scherp van tong. Ja. En nog steeds. Het, het is zo prettig. Ja. Het is zo Lekker. prettig dat die kinderen die toon hebben ook... En, en uh, Dat maakt het leven wel draaglijk, hoor. Um, ik, ik hoor het mezelf formuleren. Als armoede iets oplevert, dat is een, een beetje een rare formulering... maar die hebben we wel gekozen om u uit te nodigen, te verlokken... om straks na één uur mee te doen aan deze uitzending. Wat levert armoede op? Heeft u daar voorbeelden van, verhalen van? In, in de lijn van wat Marjan Berg vertelt, dan kunt u bellen met 0800 1121... Laten we er een rijk tweede uur van maken na Ede Uur. 0800-1121 met verhalen over armoede en vooral over ervaringen... waarbij dat dus werkelijk in, in, in uw geval iets heeft opgeleverd. Iets wat ook goed is. Heb je trouwens ook, Marjan... Uh, bedelbrieven gekregen. Toen nou, je ik dat, toen heb je een bizarre dat... brieven gekregen. Waarvan uh, goede vriend zei, ja die staan op internet. Die hoef je alleen maar aan te passen. Er was een zonk. Een, een mevrouw. <tiedacht> ik mocht, uh, ik mocht uh, haar Tibetaanse weesjes mee financieren. En ik mocht in een commune komen als ik het geld mee wilde. <tiedacht> je hebt maar haar zot. Geef toe. Ja. <tiedacht> er was één krankzinnig bij. Er was een meneer die had een prostituee uit Alkmaar leren kennen. Die uh, een... een, een uh, hoe heet dat, uh, zo'n Oost-Europees land, uh, Bulgaarse prostituee. Die had acht zieke broertjes in Bulgarije en daarvoor lag ze in Alkmaar op haar rug. En hij uh, wilde 250.000 euro van mij lenen, dan hoefde ze nog maar voor zes broertjes te ik, ik dacht, laat die toch gaan afwassen bij de, bij de McDonald's of zo. Dat lijkt me heel wat Ben Je bent er nooit op ingegaan? Nee, ik ben er niet op ingegaan. Nee, ik vond het te, en, toen... en toen had je nog niet de bedelbrieven van je eigen moeder nee, gelezen. Was... Nee, <laughs> nee, maar zouden zou dat, zou, dat, zou dat het veranderd hebben? Als je die... uh, nou, ik vind die bedelbrieven, die, eigenlijk, die zijn zo... Uh, de feiten zijn zo schrijnend... Dat, uh, wat moest... en, en opa had het gezegd: doe dat maar. Ja. Als ik er niet ben, als ik geen contact meer heb, ik... die heeft daar ook vast geld gestuurd voor de oorlog. Hè? Daar ben ik van overtuigd dat hij het advies heeft gegeven. Want in 1939 kon hij niet meer terugkomen. Die brief heb ik nog van hem. Toen was er al oorlog met Polen, Engeland en Polen. Ja. Dus uh, ja, kon hij niet meer terugkomen. Dus we moesten daar blijven. Er was ook geen financieel verkeer meer nou mogelijk. En de was ook maar spijt ons echt door die oorlog. Maar ons niet alleen, maar al die Joodse onderdaan ook en die die die gevluchte gevangen Kamers voor dat is een detail dat bijna ongelooflijk is als je dit uh, uh, verhaal nu kent een beetje kent van je moeder en je ontdekt, ontdekte dus pas zoveel jaar na dato hoe erg ze eigenlijk geleden heeft zat wel joodse onderduikers nou en en, en, en die waren... moest dat waren ook allemaal monden om te voeden precies en het waren niet we hadden niet zo'n groot huis dus we vergeerden eigenlijk uh, voornamelijk als doorgangshuis. En uh, dus, het waren zwaar uh, korte tijd. Uh, ja, paar maar dan weken weer of zo. een nieuw adres. En ik werd als klein meisje, blond klein meisje ook... met mensen op de fiets naar nou, onderduikadressen. In Soest moest ik fietsen met iemand die er behoorlijk... Uh, zijn, toch wel zag dat hij uh, Joods was. Dat kon je... Dat kan je soms natuurlijk zien. Maar, ja. hè? Dan laten we daar makkelijk over zijn. En dan was je een soort camouflage. We hebben een rasja gehad in huis: dat er twee moffen met bajonetten op de geweren. Eén mof met zijn bajonet tussen de kolen en de klerenkasten. En mijn moeder voor de kamer waar iemand met een slecht vervalst paspoort zat. Die rasja, überhaupt dat zoeken was naar mannen onder de veertig. Ja. En wij hadden dat hele gezin in huis. En mijn moeder had het helemaal geregisseerd: die vrouw zat te breien beneden. De dochter had ze op straat gestuurd en die man zat in die... Slaapkamer voor, boven. Met dat slecht vervalste paspoort. Mijn moeder sprak vloeiend Duits. En met die ene mof heeft ze schandalig staan flirten voor die deur. Hij is niet naar binnen gegaan. Terwijl die andere mof hmm. met dat bajonet in die kasten stak en in de kolen stak. Die nou, ene kamer niet betreden? Nee, hij is niet naar binnen gegaan. Daarna daar je... heeft mijn moeder een ongelooflijke jankpartij gehad. Want ja. we, waren allemaal, we waren allemaal dood geweest dan. Ja. Zulke dingen gebeurden. En er is, ze had in de mobilisatie. Had ze, officieren ingekwartierd en toen uh, in, in 43, 42 of 43 moet het zijn geweest... toen zijn er twee van die mensen waar geïnterneerd in kamp Amersfoort... die zijn ontsnapt, die ene is standrechtelijk doodgeschoten... en die andere de dagen in Greppels gelegen... heeft s'nachts, ik sliep voor het raam, mevrouw van Baren... dat was mijn moeders naam, voor ze gescheiden was... En toen heb ik mijn moeder geroepen binnengekomen. En die heeft toen drie weken bij ons ondergedoken gezeten. En daar hebben we allemaal roodvonk van gehad. Ik ben in de roodvonkbarak ben ik uh, geïnterneerd, want dat was een besmettelijke ziekte. Maar en toen maar... heeft zij hem met twee marschausées die goed waren. Ja. En als een soort volksraam met een doek om de kop... hebben ze die man Amersfoort uitgekregen. Want Amersfoort was afgegrendeld. Zulke dingen. En het was allemaal heel vanzelfsprekend. Maar dat was het niet, want ze had geen cent te makken. Ze, kon, die, ze nee. kon haar eigen gezin al nauwelijks uh, nee, voeden. Maar, dus hoe, hoe, wat zegt het dan dat je dus daarmee in staat bent... toch nog andere mensen in huis te nemen... en die ook nog te moeten voeden ja, voor een periode? Maar dat, was, was allemaal, dat heeft nooit, mij nooit getroffen als uitzonderlijk. Dat was vanzelfsprekend. We hebben ook een gehad die, was, die praatte heel veel. En die, dat was dus de schoonmoeder van een. Uh, de moeder van iemand die we daarvoor in huis hadden gehad. En die praatte zoveel en maakte het adres waar ze ondergedoken was maakten ze precair. Die hebben ze op een, in een rijtuigje gezet. Dat rijtuig heeft haar afgezet vlak bij de Leusterheide... waar het vol moffen en NSB'ers zat toevallig ja. in een huis. En die hebben haar toen naar ons gebracht. En die heeft toen een tijd boven gezeten. Maar dat was zo, als ze gebeld werd, dan kwam ze naar beneden. Kijken wie er had gebeld. Ze bracht iedereen in gevaar. Dat was, dat was zo. Dat, dat was eng. Dat was heel eng. En en is toen weer een ander adres en die heeft het ook overleefd. Maar er gebeurden de raarste dingen ja. voortdurend. Nou, in ieder geval was het voor jullie vanzelfsprekend. In ieder geval voor je moeder. Hoe kijk jij dan daarmee naar de tijd waarin wij nu leven? Nou, in bijvoorbeeld Europees perspectief, vanuit. Kijk, ik heb ooit meegespeeld in een stuk van een socioloog die uh, uit het uh, getto van Warschau wa was ontsnapt. En die als jongetje door Duitse boeren was geholpen om te overleven. En die stelde ter discussie uh, wie zijn helden, ja. wat is uh, charisma, of, uh, uh, caritas, caritas, agape. Uh, wat is dat? En dat was heel goed geanalyseerd. Heb ik toen ook al in gespeeld. Wat zijn helden? Helden zijn mensen die helemaal niet heldhaftig bezig zijn. Die gewoon primair doen wat er te doen valt. Zo was mijn moeder. Oh, Voor de anderen. Daar, daar werd niet uh, ernstig over nagedacht. Dat was noodzakelijk. Dat Dat zijn helden. Marjan Berg, na één uur kunnen we nog uh, lang doorpraten. Dat hoop ik althans. Je blijft nog eventjes. En misschien zijn er nog wel veel meer mensen die meedoen. Luisteraars die kunnen bellen. 0801121. Met verhalen over. Uh, het thema van de armoede en wat het oplevert. Nou, in ieder geval in jouw geval heel veel verhalen. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. CRV. Uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken. Bewerkt voor radio.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 Is je vrouw thuis? Nee, die is er niet. Bedankt. Ze kan ieder moment thuis komen. Dat moet een fijn idee zijn. Ja, is het zeker. Ik bedoel, u kunt op haar wachten. Samen met jou? Ja, gewoon. Nee, beter van niet. Wie kan ik zeggen? Zegt u maar niet. Ik kom nog wel eens terug. Gaat het wel goed met je? Nee. Nee, het gaat slecht. Ze kan ieder moment hier zijn. Heeft u een foto van haar? Van Maya. Mooie naam. Maya. Ik vind Bernadette een mooie naam. Bernadette. Ik ben Anne. Ik ben Lode. En dan weet zij wie ik bedoel? Heeft u een foto van haar? Misschien. Het liefst een foto waar ze zo gewoon mogelijk op staat. Ik weet niet. Ze heeft niet graag dat ik zomaar foto's maak. Daar houdt ze niet van. Jammer. Ik kom haar schoen terugbrengen. Ook daar heb ik er niet over gehoord. Dat ze hun schoen kwijt was, maar ze zal er blij mee zijn. Ik kom later nog wel eens terug. U neemt de schoenen weer mee? Ja, natuurlijk. Anders weet ze dat ik hier was. Ben jij een schoen kwijt? Nee. Jij? Nee. Nee hoor, niet dat ik weet. Je bent er anders slordig genoeg voor. Een schoen kan nooit heel ver bij de anderen vandaan zijn. Zelfs na een verkrachting vinden ze twee schoenen terug, of na een feest. Wat doet die foto hier? Die zocht ik en die heb ik gevonden. Je staat er zo mooi op. Mooi? Vind je dit mooi? Dat haar, zo zit het nooit. Nee, maar je kijkt er zo ernstig op. Als ik een foto van jou maak, lach je altijd. Ik hou niet van dat artistieke chagrijnige kijken. Dat bedoel ik niet. Ik maak een foto van jou. Waarom? Is er iets speciaals? Ik maak nu een foto. Wacht even, wacht even. Nu. <lacht> je <lacht> zie je wel, je lacht. Nou en? Hardop. op, ik hoorde... <lacht> Waarom maak je er geluid bij? Dat doe ik nu eenmaal als ik lach. Nee, zo maak jij jou en mij wijs dat het een spontaan moment is. Las. Ik wil ook graag dat het spontaan is. Leg die camera weg. Zeg, weet jij wie er vanmiddag voor de deur stond? Hier voor de deur. Hier, bij ons... Vandaag, of ik dat weet. Anne. Anne. Anne. Maar jij was er niet en ze had geen tijd om op je te wachten en ze moest er weer vandoor. En zei ze nog iets? Nee. Ja, dat ze er weer vandoor moest. Was ze alleen? Ken jij haar? Ik? Nee. Hou er eens mee op, waarom doe je dat? Ik wil graag een foto waar je zo gewoon mogelijk op staat. Doe dan. Ik zal niet lachen. Is Maya er? Nee. Die is net weg. Net, net. Kom je binnen? Nee. Nee, hoor. Jammer. Ik heb een foto van haar gemaakt. Wat aardig. Jij bent een aardige man. Bij ons thuis zijn ze allemaal aardig. Zowel van vaders zijde als van moeders kant. Dat wel zelf. Dieren zijn ook gek op me. En bloemen. Dit is die foto. Maar ja... Ze is het. En ze is het niet. Normaal kijkt ze liever. Dit is hoe ze keek toen ik vertelde dat jij had aangebeld. Ik heb niets over de schoen verteld. Je had me beloofd dat je niets over mij zou zeggen. Ja, lukte me niet. Het spijt me. Ik heb niets over de schoen verteld. Mag ik hem hebben? Krijg ik dan. Een foto van de schoen? Geef me gewoon die schoen. Nee, maak liever een foto. Moet jij er ook op? Ja? Waarom niet eigenlijk? Vrouw met schoen. Anne met schoen. Anne met schoen van Maya. Even lachen. Dat gaat niet. Jawel. In. Nee. Mijn man is pas verongelukt. Sorry. Ik zal hem vernietigen. Nee, nee, nee. Ik wil hem zien. Hoe is hij verongelukt? Of moet ik maar niks vragen? Moet ik iets vragen? Pak me tegen jou aan. Iets met je armen. Nee. Maar met je handen dan. Liever niet. Mag ik dan alsjeblieft naar je handen kijken? Ja, dat mag wel. 1, 2, 3, 4, 5. En 5, 4, Drie, twee, één. Deze hand lijkt ouder dan deze hand. Zie je dat? Altijd zo geweest. Terwijl hij minder doet. Ik word rustig van die handen. Ik merk het. Je had gelijk. Beter dan vastpakken. Ja, natuurlijk. Daar moet je altijd zo bij nadenken. Ik hoor voetstappen. Ik hoor niets. Jawel. Luister dan. Echt niets? <lacht> Wat hoor ik dan? Waarom doe jij zo zachtjes? Doe ik zachtjes? Ja, ik hoorde je niet binnenkomen. Zij wel. Ik zeg, ik hoor voetstappen lopen, zegt ik niet. Ik zeg ik wel, wel niet. Ik was bang dat ik het me verbeeld had. Toen kwam jij gelukkig binnen. Ik bedoel, ik ben soms bang dat ik iets hoor dat er niet is. Gelukkig was jij het. Ik weet wie jij bent. Oh ja? Ja, ja, ja. Ik heb een foto van je gezien. Ik ben niet blij met die foto. Onzin. Mooie vrouwen zijn nooit tevreden met een foto. Ik denk steeds, moet ik me niet voorstellen. Huil jij nu? Nee. Nu niet. Net huilde je wel, een beetje. Ik heb iets voor je. Wat moet ik je mee? Gewoon aanpakken. Verder niks? Aanpakken? Pak die schoen. Jij maakt het jezelf moeilijk nu. Ik niet, dat doe jij. Dan pak ik hem aan, toch zeker? Is dat jouw schoen? Aan wie vraag je dat? Wie is die schoen? Kan je dat ook normaal vragen? Alsjeblieft, zeg het is maar een schoen. Hij is nu van haar, klaar. Goed, het is al goed. Hoor ik voetstappen? Nee, dat kan echt niet. Ja, dat zei je net ook. Echt, dat kan niet. Maya, hoor jij iets? Nee. Ik ben soms zo bang voor... mijn hoofd. Je oren verwachten hem. zijn ze gewend, dat moet slijten. Wat moet slijten? Even wachten, Maya... Ben je bang dat je dingen zult horen of hoor je ze? Wat moet slijten? Dat ligt zo dicht bij elkaar. Wat moet slijten? De herinneringen aan haar man. Is hij weg? Ja. Is Vincent weg? Vincent? Hij heette Vincent. Spijt me, had ik gemist. Nee, ik had het nog niet gezegd. Maar hoe wist jij dan? Is je man dood? Je mag wel Vincent zeggen. Mag ik heel alsjeblieft antwoord? Ja. Zeg nog eens. Vincent? Nee. Jawel? Nee, het lukt niet. Zeg zijn naam. Waarom? Ik vraag mij al vier weken af hoe dat zou klinken. Ik kon me er niets bij voorstellen. Ik heb het opgeschreven. Hier. Hoe zeg jij, Vincent? Zeg nou maar als zij dat zo graag wil. Je gaat er niet slaan of zoiets? Dat moet hij zelf weten. Vincent. Kijk mij eens aan. Probeer eens. Wat heb jij met die vent gedaan? Die vent? Die vent? Bemoei je er niet mee? Doe ik wel. Wat heb jij gehad met die kerel? Zo praat je niet over hem. Oh nee? Moet je eens opletten. Heb je met hem geneukt? Mag ik heel even wennen aan het nieuws? Nee, dat mag niet. Antwoord geven. Heb je met hem geneukt? Ik wil het niet horen. Ik wil. Lode, hij is dood. Ja, Daar kom je een beetje laat mee. Hebben jullie geneukt? Ja of nee? Ja en nee. Wat is dit voor onzin? Gewoon ja en nee. Denk eens aan Anne. Egoïst. Begrijp jij dat? Ja en nee? Doe niet zo kinderachtig, Loden. Natuurlijk hebben ze geneukt. Mensen neuken. Mensen die van elkaar houden, neuken. Ik wil jou nu horen zeggen dat je van hem hield. Ik hield van hem. Anne, sorry dat het zo gaat. Dus jullie hebben geneukt? Natuurlijk, stel je niet aan. Ze hield van hem. Word daar kwaad om als je zo nodig kwaad moet worden. Wat bedoelt ze met ik hield van hem? Weet ik veel. Vraag hoe lang ze met hem is geweest. Dan weet je of ze van hem hield. Het duurt dus al even. Als zij het zegt. Maar ja, alsjeblieft, doe niet zo geheimzinnig. Een jaar? Langer. Twee? Langer. Drie? Minder. Klopt dat? Ja. Helder. Even iets kapot gooien. Ik heb honderd vragen opgeschreven, hier. Dit zijn ze. Moeten we die nu lezen? Weet jij iets beters? Nee. Hoe zeg jij, Vincent? Hoe vaak zagen jullie elkaar? Elke week, elke twee weken, elke drie weken? Anders? Wat miste je bij Lode dat je wel bij Vincent vond? Waarom bleef je bij Lode? Is Loden nu genoeg voor je? Hadden Vincent en jij plannen om samen verder te gaan? Hoe serieus waren die plannen? Ga je ze nou allemaal voorlezen? Ik weet het niet. Nee, hou op. Nu stoppen. Nee, natuurlijk niet. Nou dan. Wat? Geef me even de tijd. Jij hebt al genoeg tijd gehad. Duizend uur. Minstens. Maar ja, duizend uur? Ik kan niet goed nadenken. Hij is dood. Ik weet het ook even niet. Had hij een koosnaam voor jou? Welke? Klopt het dat jij hem wel eens bolletje noemde? Waarom bolletje? Heb jij nog kleren die naar hem ruiken? Hoe had hij jou graag vast? Doe eens. Doe eens. Nu? Doen, doen. Nu. Hou op. Ze zei dat ze het niet wilde en jij gaat gewoon door. Mijn man is dood. Nou in. Lode, hou je mond. Mijn best. Hoe lang is hij dood? Een maand. Oh, nee. Nee, nee, nee. Een maand en drie dagen. Ik heb ze gsm hem uitgezet. Ik werd gek van jouw telefoontjes. Dat was ik niet. Lieg niet tegen me. Wie anders belt er vanuit een telefooncel? Bestaan die nog? Kennelijk, als je me goed zoekt. Een onbekende schoen en een vreemde die belt vanuit een telefooncel. Dat ik toen nog niet vermoedde. Wacht eens even. Wacht eens heel even. Gecondoleerd. Hoe bedoel je? Gewoon. Gecondoleerd. Oh ja, natuurlijk. Bedankt. Is grappig. Grappig? Ja, dat had ik nog niet bedacht. Dat jij dat zou zeggen. Het kwam zomaar in me op. Nogmaals. Bedankt. Waarom kijken jullie nu naar mij? Zeg jij niets? Tegen Anne? Nu? Tenzij Anne dat niet wil. Ik weet het niet. En het is niet meer grappig. MUZIEK Op de ziel van Peer Wittenbols. Met José Kapers, Joke Chalsma en Paul R. Kooi. Muziek Kijmpe de Jong, regie Rob Lichtert. Voor terugluisteren of meer informatie... kijk op radiotheater.avro.nl.